Martijn van Beek met het NOS Journaal. De regering op Curaçao is woedend dat minister Donner een onderzoek op het eiland laat doorgaan. De Curaçaose premier Schotten en president Trump van de Centrale Bank beschuldigen elkaar al maanden van corruptie. Curaçao had daarom bij de Rijksministerraad om een onderzoek gevraagd, maar trok dat verzoek later in. Ondanks de bezwaren van Curaçao laat Donner het onderzoek nu toch doorgaan. Volgens hem moet het vertrouwen in de overheid op het eiland zo snel mogelijk worden hersteld. Het is nog niet bekend wie het onderzoek gaat doen. In Turkije is het stoffelijk overschot van de Nederlandse man gevonden die sinds donderdag werd vermist. Over de doodsoorzaak van de man van 53 uit Ierske is nog niets bekend. De zeeuw keerde donderdag niet terug na een fietstocht in de buurt van Marmaris en werd sindsdien vermist. In een ziekenhuis in Hamburg is opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van de EHEC-bacterie. Het is een oudere vrouw. Met haar dood komt het aantal sterfgevallen door de EHEC-bacterie op 36 EU-commissaris Dalli heeft op een bijeenkomst op Malta nog eens gezegd dat de situatie onder controle lijkt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af. Wel worden er nog nieuwe gevallen verwacht, want er is een incubatietijd. In Rotterdam zijn alle deelnemers gefinished van de estafettenloop de Ropa Run. De deelnemers hebben sinds zaterdag vanuit Parijs ruim 520 kilometer in estafettevorm gelopen... om geld op te halen voor kankerbestrijding. De opbrengst van de Europa Run wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten is zanger Carl Gardner overleden. Hij was de voorman van de Coasters. Gardner richtte de band in 1955 op. De Coasters scoorden een aantal grote hits. In Europa werden ze vooral bekend met nummers als Jackie Jack en Charlie Brown. Carl Gardner was al geruime tijd ziek. Hij was 83. Het weer. Eerst nog af en toe regen. Later vanavond wordt het droog. Morgen flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het. N Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Bussem en Knopert naar de berg 5 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ongenode gasten uit Limburg, Veur, Deze Nacht, zo heet hun CD. En ik wil dik, dat is een nummer wat ook op deze CD staat. Nou ja, ik wil geen twee tracks draaien van één en dezelfde CD. Maar ze zitten nogal kort op. op, op, op. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Reheer. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf diezelfde schijfjes. Eres Ramazzotti, Dorfsen Muzika, zo heet deze cd. En dit is Dorfsen Muzika. Die Porto, dove en musica, Non per e un muro d'ostilità Ti poco dove c'è musica Qualcosa ZANG die afgereisd is naar Los Angeles om een cd op te nemen ergens in het jaar 2001 en deze man heeft niet af hoeven reizen die woont gewoon in Amerika ik heb het over Paul Simon I met my lover on the street last night she so glad to see me I just smiled, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the After all these years Paul Simon komt vanaf een uh, cd met The Best Of Dit is een live opname van de formatie Tangerine Ze komen uit het noorden van het land en hebben een live uh, stukje opgenomen bij Omroep in Friesland en het heet gewoon Color of the World I was born in flesh and my life took a course away from the post command But I read the book, the most holiest word The truth and his helping hand When I went to church to light up my call On my knees with my head below The preacher he gave me the water from God His Son and the Holy Ghost Slight through this light, Through the depths of your eyes The Shadows of light into mountains of light, this word and our faith combined. Slide through this light, through the depths of your island, make a strength, throw a call. ja. Yeah. en Jeff Crutcher. Zij komen uit The Bold and the Beautiful, een serie op tv die ongeveer aan aflevering 12341 is of zo. Wordt het trouwens nog wel uitgezonden? Ik weet het niet. The Bluebells, zo heet deze vijfmansformatie. formatie. Zij hebben een cd'tje uitgebracht in 1991 al hoor. The Single Collection. 15 tricks staan er op deze cd waar onder andere op staat Forever More. of je fan bent van de Bluebells en de Single Collection, maar hier staan ook op Young at Heart en I'm Falling en Catch staat er ook nog op en terwijl de Bluebells langzaam uit de speakers verdwijnen, komt er iemand anders weer in hè? en dan heb ik het over Billy Joel Je hoort de helikopter al heel zachtjes aankomen in Good night, Saigon! day. well with seine protest song tegen the allog down in uh, vietnam good night saigon john pisarelli in after hours tell me why you keep fooling little coquette making fun of the one In hearts you are ruling Little coquette True hearts tenderly dreaming of you Someday you'll fall in love Like I fell in love with you Maybe someone you love Will just be free. Als je luisteraar bent van het programma Muziekerier, dan weet je dat ik ook uh, verzamelaar ben van uh, Wereldmuziek. Ik vraag altijd aan vrienden om kennissen van als jullie naar dat of dat land gaan, zou je voor mij een cd mee kunnen brengen. En dan het liefst van iemand die daar waanzinnig bekend is, maar hier helemaal onbekend. Uh, noem het maar een Fransje Bouwer van, uh, van Nederland. Uh, zo is er iemand die is naar Finland geweest, bracht een cd mee. Vier heren, vijf dames, luisterend naar de naam Vartina. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want mijn vins is niet wat het zijn moet, hè? Tara, zo heet hun cd. Laten we maar eens luisteren naar Tumala. formaatje dus vier heren en vijf dames. En dit, dit is afkomstig uit Zuid-Afrika. Caesarea Evora, zo heet deze dame... ...en ze noemt de CD gewoon naar, haar, naar zichzelf, Caesarea... Kikata briljant, klina marboe, areia, kikata moyan, espanjol des munt fora, sovati mar, teva po, chey de amor, te morna, te coladeira, teva sá, chey de amor, nem batu, tem funaná, espanjol. Sou Hotima, terra pô, cheia de amor, tem morna tem coladeira, terra pô, cheia de amor, tem batuk, tem funana, oi tanto sodata, soldate sodat, oi tant sodata, sodat sem fim, oi tant sodata So that's so that, we dance, so that, so, that, so, that, so, that, so, that, so that. Estrella, Kikata brilhar, Pina mano é o areia, kikata moi, nes nesse fora, sogatima ótima, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra santo, cheia de amor, tem batu, tem funanã. We zijn niet meer terug, zo laat je maar. De wind poept weer de morgen te in kladeren. Petit pays, je bent Petit, petit. Je l'aime beaucoup Petit pays j'aime beaucoup Petit petit Je l'aime beaucoup Language of the Heart is een cd van Sane. Ze heeft hem uitgebracht in uh, 1994 alweer. Walking the fine line en het is een beetje een doker speels te op een gegeven moment zegt ze tegen je ook weer zo'n cd die ik weer gevonden heb onderaan in mijn uh, platenkast ik moest er echt de stof van afblazen voordat ik hem uh, op kon zetten Noe Noé van Julian Clare Luc de Vos, hij heeft het geschreven dus het is een Nederlandse productie hij leeft zo heet de cd en de formatie luistert naar de naam Gorky in onze lage landen Ja. geen harp, maar het is een kora die u hoorde. En een kora, dat is een soort eh, ja, noem het maar kalabas, met daarop eh, wat snaren gespannen. En dat klinkt dan heel erg mooi. Een klein stukje live van Nienke Laverman tot slot van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. ¡Gracias! Toen kwamen we uit op een groot plein met ballonnenverkopers, kraampjes met snoep en een man met een knettervals vals En toen we het plein overstaken, zagen we ineens, zittend tegen een de lantaarnpaal, een de maisvlaag. Dicht je hart verst, ik rioog. Diction. Ik zing, ik mijn moed. Ik droom omdat het breekt. Ik dicht hou vast. Ik geloof omdat ik zing. Ik dans mijn moed. Ik droom tot het breekt.